Slam FM, phonefuck. En dus weer tijd om iemand in de zijk te nemen in de phonevak. Je twittert het lekker mee tijdens het luisteren en lachen met hashtag Slam FM. Orkaan Sandy, je hebt erover gehoord. Hij zit momenteel alles op zijn kop aan de oostkust van Amerika. Ook in New York staan de straten vol water en stormt het nog steeds aardig door. Kranten en andere radiostations in Nederland die vragen Nederlanders die nu in New York zijn om live verslag te doen van hoe het daar dan is. waar ze wel eens. Dus dacht ik ze misschien leuk om als een uh, Nederlandse student in New York te bellen naar zo'n radiostation die dat wil, horen die verslag wil hebben van de gebeurtenissen daar tijdens een storm en te kijken of ze erin kan. Dus wij bellen met een ander radiostation. Met Lex. Hey Lex. Hey. Met Patrick. Patrick. Hey, Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga je gelijk even doorgeven aan onze DJ Colin Banks. Graag, want het is een beetje. Ja, oké. Okay, dankjewel. Goeie. Patrick. Hey, hallo, goedemorgen met Patrick. Hey, goedemorgen nou, Patrick. Wat goed dat we met jou contact hebben daarin. Ja, New het York. is echt chaos hier. Dus uh, okay. ik ben blij dat ik jullie heb kunnen bereiken in ieder geval. Nou zeker. En uh, Patrick, vertel even in kort, want uh, wat doe jij in New York? Uh, ik uh, studeer. Ja. Legal, dat is zeg maar uh, rechten. Ja. En dat uh, doe ik nu in het tweede jaar. Ik woon vlakbij Central Park in een appartement. Oké. Okay. En uh, daar ben ik nu sinds een aantal uur uh, nou ja, uit. Zoals je hoort, is het weer nog best wel onstuimig. Het is nu ja. wel iets rustiger geworden. Ja. Maar uh, ja, we moesten er van de police moesten we eruit, dus... Uh, Oké. Okay. Ik sta nu uh, buiten bij een telefoonbooth. Ja, en we horen allerlei ambulances. zo. We zien hier in Nederland wel de beelden van ongelopen straten en zo. En wat uh, kan je even omschrijven? Wat, uh, wat, wat heeft die uh, gedaan, die orkaan? Want uh, heb jij uh, goed meegemaakt dat die aan land kwam, zeg maar? Ja, zeker, zeker. Want we hebben het allemaal gevolgd via de tv. Ja, niemand is gaan slapen natuurlijk, want nee. er was natuurlijk een grote kans dat we geëvacueerd zouden moeten worden. Ja. En het is, een soort, um, ja, het is een, soort, als een soort slechte actiefilm, weet je wel. Op een gegeven moment zie je toch uh, het water door de straten gaan stromen, dat het hoger staat. En die wind die wakkert aan. Ja. Um, ja, het is niet zo dat er auto's door de straat waaien, maar uh, okay. ja, het is wel heftig om te zien. Het is een soort uh, Independence day uh, Ja. Ja, het is best wel chaotisch hier. Ja, ik hoor het joh. Ja. Maar waar, waar jij nu staat, staat daar ook het water tot aan je knieën, zeg maar? Of? Ja, nou ja, het is net onder je knieën nu, maar het regent nog wel door. Dus de verwachting is dat het nog wel hoger komt te staan. Ja. Dus ja, hopelijk wordt het geen soort, ja, hoe zeg je dat in Nederland, soort... Uh... Tiki-bad tafereelen met zo'n golfslagbad ja. van uh, we gaan golven, we gaan golven. <laughs> nee. Want dat zou natuurlijk niet uh, de bedoeling zijn uiteindelijk. Zeg maar, hoe zit het met de stroom? Want wij horen ook dat er miljoenen mensen zonder stroom zitten. Ja, het is, uh, nou ja, dat was misschien heel raar, maar ik was nog, een, ik denk, ik maak nog even een omeletje. Ja. En ik stond met mijn mixer uh, en die viel op een gegeven moment uit. En toen dacht ik nog van, oh, de stoppen zijn, dat heb ik wel vaker in mijn appartement gehad, dat er problemen waren, maar het bleek dus dat gewoon meteen, ja, een miljoen of drie, vier uh, Amer Amerikanen op dit moment zonder stroom zitten. Ja. Dus we kunnen helemaal niks meer. Het is, uh, deze telefoonbooth uh, zit dan nog op een soort noodaggregaat. Ja. Dat er altijd wel, weet je wel, uh, contact is te maken met de buitenwereld. Ja. Maar uh, ja, voor de rest is het allemaal licht op plat. En uh, je hoort veel sirenes, veel uh, mensen die worden geëvacueerd. Uh, ouderen en gehandicapten die in uh, rolstoelen de busjes in worden gehengeld. Ja. Hey. Uh, om ze in veiligheid te brengen. Ja, want uh, worden jullie nu geëvacueerd ofzo? Of, ja, of... ja nee, alleen de mensen die het echt nodig hebben. Ja? Dus zeg maar de ouderen en de gehandicapten, zeg maar de, ja, de Lucille Wenners van Amerika. Ja. Die worden op dit moment dan uh, naar hospitals gebracht. Uh, daar worden de bovenste etages nog van gebruikt, zodat het water er niet in kan stromen. Ja. En uh, ja, in principe, uh, wij jonge mensen die gewoon het zelf kunnen regelen, die moeten dat zelf ook doen. Dus ja, voorlopig okay. ben je op jezelf aangewezen eigenlijk. Oké, okay. ja, en nu? Want het is daar nog midden in de nacht natuurlijk. Ja, ja klopt ja. Ja, we weten het eigenlijk niet. Het is een beetje uh, chaos wat dat betreft. En uh, Obama heeft dan wel op televisie gezegd dat er alles aan wordt gedaan om iedereen uh, zo snel mogelijk veiligheid te krijgen. Maar ja, iedereen, dat is heel moeilijk in een miljoenenstad als New York natuurlijk. Ja, ja. Dus ja, we, we moeten het maar even afwachten, maar voorlopig red ik het nog wel. En uh, zijn er genoeg plaatsen waar je uh, heen kunt die nog veilig zijn, dus ja. Nou, uh, ik wil je daar heel veel sterk Dank te wensen. Dankjewel. Hoi. Hoi.